5.8 FM en Zandvoort op 106.9 FM. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermenland. Ja, Goedemiddag, welkom bij het uh, tweede deel van Zondag in Kermenland. en We gaan uh, naar de wedstrijd waar 22 minuten op de klok staan. Dan heb ik het over hockey. Bloemendaal speelt tegen Hurley Fritsreek. Ja, die, die 22 minuten die hebben een stand van 0 tegen 0. De beste kans, uh, afhankelijk misschien nog wel uh, voor Bloemendaal, dat uh, een veldoverwicht heeft... Maar... Aanvallend weinig weet te presteren. De beste kans was misschien nog wel voor Teun de Nooier. Hij beproefde de paal en, uh, en de lat boven doelman uh, Peter van Baak van Hurley. Maar vooralsnog wordt er op het kopje niet gescoord. En als ik dat zeg, dan is het weer de Teun de Nooier die samen met Lex Schuurman een aanval opzet. En de bal gaat net langs het doel aan Van Bloemendaal. De verkeerde kant van de paal. 0-0. Oké, okay, 0-0. Nul, nul. Dus dankjewel uh, Frits Reek voor uh, bij de wedstrijd Bloemendaal tegen Hurley. En we gaan naar de andere wedstrijd uh, van uh, Bloemendaal. Heb ik het over voetbal. Uh, Bloemendaal tegen Schoten. Ze zijn net terug van het kopje thee. Tjerk de Blauw. Ja, inderdaad, waar de tweede helft net begonnen is, pas een minuut of zes later dan eigenlijk de planning was. er anders weet ik niet, maar dan komt er komt meteen een hoekschop voor Schoot aan de rechterkant van het veld. Het is, uh, komt die, ook oh, welkomt hoog voor. Het was een wels die hem soeverein pakt. En het gevaar geweken gooit hem meteen door naar Tim Johan. Tim Joan heeft niemand bij, ze kan die bal meenemen. Maak een schijnbeweging. Moet hem nu gaan plaatsen. Plaatsen we er ook een prachtige bal. Maar zijn broer toe. Naar Paul Joan aan de rechterkant. En die verliest net die bal. Maar die, die, die, die, die, uh, dat was, was prachtig een paas van zijn broer. En dan nou moet Leunen ze erachteraan halen. Achter die bal op 2-0 Demi Zomendijk. En, en het is Leunen ze die, die bal goed oppakt. En meteen plaats aan de rechterkant van het veld. Naar Wilco Kloos. wil Wilco Kloos pakt die bal aan zijn voeten. He. Plaat hem door naar een paaltje. Een paaltje. Dan heeft die bal nog even in, in zijn voeten. Gaat kijken wat hij doet. Gaat tussen twee mannen door met die bal. En dan verliest die bal dan. En is het schoter die die bal kan overpakken aan de linkerkant voor het veld voor Schoten. En het is Tim weer die goed stoort op de nummer 3 Patrick Meijers. Die moet helemaal terug. En dat betekent dat die bal weer kan komen voor Schoten. Wordt hij dan gaan plaatsen op de nummer acht. De Nederlander weer naar achter naar Patrick Meijers. Patrick Meijers plaatsen hem aan de linkerkant van het veld. En het is Schouten die die bal nog steeds in bezit heeft. Plaatsen nu door naar de voorroede van uh, Schoten. Komt die bal dan ook richting de nummer 10 uh, Mossaal. Die moeten we nu gaan voorzetten. Maar het is Leunissen die goed ingrijpt. Nee, het is Deelke Klooster. Die goed ingrijpt en die bal uh, ontvult tot uit. Meteen diep gooit richting Paul John. Paul John. kan die bal niet houden. Die gaan uit weg op het veld. Ja, het veld is toch een beetje glad natuurlijk door. Al de daar kun je niks aan doen. Maar er is een ingooi voor, uh, voor uh, schoten. Maar dan is die allemaal in bal. We zitten voor groep. Nou, de nou, andere kant het veld. Nee, richting uh, Woutersnel. Woutersnel kan niet bij de bal komen. Dat betekent dat Patrick Meijer om die bal kan oppakken. Achterin. plaatst dan kort naar uh, Daniel Schultze. Daniel Schulsen. Blaat hem dan door naar de zijkant. Komt die helemaal aan de rechterkant van het veld. Over naar Shortspels. Short hier aan de rechterkant kan die bal oppakken voor schoten. En Meteen al die, die kan die bal niet houden. En dat betekent dat er een ingooi komt voor, uh, voor uh, Bloemendaal. En die zal genomen worden door Joost Hofker. Joost Hofker. Pak je wel goed. Plaats je dan terug naar... Uh, het... Nou, Gijs Champoel geeft. Gijs geeft. geeft. Plaatsen met die diep. Richting Woutersnel. Woutersnel kan die bal niet houden. En dat betekent dat die bal over zijn. Wanneer gaat het rood van de middenlijn? Maar het is toch aangeraakt door de schotenspeller. Joost Hofker gaat kijken wie hij heen oh, kan gooien. Joost Hofker richting, richting Woutersnel. Woutersnel komt erachter vandaan. Achter de nummer 2. Maar die krijgt dan rugdekking van Patrick Meijer. En die kan die bal oppikken. En die plaatsen we nu tegen snel aan. Maar het is een ingooi voor schoten. En dat betekent dat we hier gespeeld hebben in de tweede helft. Vijf minuten met de stand. Uiteraard 2 tegen 0. Oké, okay, dankjewel Tjerk de Blauw. Zometeen gaan wij weer terug naar, uh, naar natuurlijk de wedstrijd de Bloemendaal tegen Schoten. Uh, wat gaan wij dit uur nog meer doen, behalve uh, goede muziek draaien hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. We gaan nog eventjes praten met, uh, ja, uh, toch wel een soort van de voorzitter van de uh, supportersvereniging van HFC Haarlem. Uh, zoals de weesten hier in deze regio wel weten, HFC Haarlem is in nood. Ze moeten binnen 1 of binnen of voor 1 december, dus binnen 2,5 week, moeten ze uh, drie ton bij elkaar zien te scharrelen om de club toch nog uh, van een surseance uh, van, uh, van betalingen uh, af te krijgen. Dus uh, drie ton moet binnen een paar weken bijeengezameld worden. En uh, ja, hoe ze dat hebben gedaan. Zaterdag uh, is de supportersvereniging al begonnen met een uh, flyeractie. En ze zijn begonnen met een SMS-actie. Dus uh, dat horen we zometeen van Pieter Anne Wever. plaats van Margaret Singana. We Are Growing. Van uh, ja, toch ook wel de, de fantastische serie van uh, Shaka Zulu. En uh, ja, ik was eigenlijk nog iets te klein. Want ik vond het uh, toch wel heel indrukwekkend. Maar ik mocht stiekem wel eens een afleveringetje zien... Ja, en uh, dat was toch wel een geweldige serie, hoor. ook wel die opzwepende muziek. Maar goed, we gaan weer even terug naar de tijd, terug naar het heden, terug naar HFC Haarlem. Want uh, ja, de club zit in de problemen en de supporters die zit dat natuurlijk niet in de koude kleren. En proberen eigenlijk toch wel dag en nacht om, uh, ja, om uh, oplossingen te vinden. En dat is dan toch wel vooral financieel. Het gaat namelijk om drie ton. 300.000 euro moeten voor 1 december binnen zijn. En eigenlijk op de rekening zijn gestort van de voetbalclub. Want anders uh, gaat toch wel uh, waarschijnlijk naar alle waarschijnlijkheid de stekker eruit. En zaterdag is er al actie gevoerd uh, in Haarlem. Uh, eigenlijk actie. Ja, dat klinkt negatief, maar dat was vooral positief. En aan de telefoon heb ik uh, de voorzitter van de supportersvereniging, uh, Pieter Annewever. Pieter, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, wat hebben jullie zaterdagmiddag gedaan in het centrum van Haarlem? Nou, we zijn uh, met z'n allen de, de, de stad ingegaan. Met, uh, we hebben een, uh, een, een flyer ontworpen en dat is tevens een, een donatieformulier, een eenmalige machtiging. En we uh, gevraagd om mensen minimaal een, een tientje te willen storten... om uh, zo'n bijdrage te kunnen leveren om uh, de club uh, energiefinancieel te ondersteunen. En hoe is erop gereageerd? Uh, nou, wisselend. Mensen die hebben wel heel veel aangenomen. Er zijn een aantal machtigingen meteen ingevuld en... Uh, dus uh, ja, dat is eigenlijk het begin, en we willen dit ook verder uitbreiden. En ook uh, door de hele stad gaan verspreiden. Want er zijn een, een aantal duizenden van die formulieren, zijn er op dit moment uh, gedrukt en uh, staan klaar om te worden verspreid. Oké, okay, dus er komen nog meerdere acties uh, in, ja. in Haarlem? Ja. ja, we gaan gewoon de komende weken we hiermee verder. En uh, dat is, uh, ja, kijk als mensen een, een tientje storten, krijgen ze in ieder geval een, een, een, een toegangskaart voor, voor, voor een van de wedstrijden, van de thuiswedstrijden. En uh, mensen kunnen ook nog eens een keer 100 euro storten. 100 euro of meer krijgen ze dus nog een seizoenkaart voor de rest van het seizoen. Okay. Dus we proberen wel ook nog wat aan, aan vast te plakken. Ja, het zijn wel uh, mooie lokkertjes, zeg maar dan. Ja, ja, je moet er wel wat tegenover stellen ja, natuurlijk. Ja. ja, inderdaad. Maar uh, ja, de club is zo ontzettend vaak uh, natuurlijk in het nieuws. Uh, ja, helaas uh, inderdaad door de financiële malaise. Maar hoe vind jij dat als supporter zijnde? Ja, dat is natuurlijk uh, ontzettend vervelend. En uh, ja, dat is eigenlijk een, een situatie waar je als supporter van een voetbalclub niet in wil zitten. Maar uh, kijk, we weten ook wel hoe, hoe, de, hoe de situatie ontstaan is. En we willen er nu gewoon keihard met alle voor gaan om, om de club uh, in ieder geval uh, uh, op korte termijn in ieder geval te redden. En dan uh, proberen we een basis neer te zetten. Om het de club weer helemaal gezond te krijgen. Mm -hmm. Ja, want dat gaat natuurlijk niet over één nacht ijs. Want jullie hebben nu nog, uh, ja, slechts twee weken, toch? Ja, nou ja, kijk, er zijn natuurlijk ook nog gesprekken gaande met, uh, met de Belastingdienst. Want dat is eigenlijk de grootste. Uh, tenminste, de, de, de ijzer van, uh, van de Triton uh, voor 1 december. En, eh. Uh, ja, ik denk dat er ook wel misschien een, een regeling valt mee te treffen. Aan de andere kant moet dat geld ook gewoon op tafel komen. Dus uh, zullen wij alles aan gaan doen om dat voor elkaar te krijgen. Ja, want als supporters uh, doen jullie er inderdaad van alles aan. Behalve flyers uh, hebben wij ook al een uh, sms-actie uh, gehoord. Uh, stort uh, Nee, wat moet je sms'en en dan uh, gaat uh, een, uh, ja, een deel van het bedrag naar de club, toch? Ja, uh, het is uh, uh, uh, HLM. spatie hier dan een bericht. ...sturen naar 25,80 en dan uh, gaat 80 cent van het uh, bedrag gaat naar de club toe. En loopt dat een beetje? Ja, dat loopt inderdaad een beetje. Dat is vooral leuk voor mensen die zeggen van ja, ja ik heb misschien niet zo heel erg veel met de club... ...maar ik wil wel ze ondersteunen en kijk, zo'n sms'je sturen is eigenlijk heel erg makkelijk. Dus, uh, en dat werkt vooral leuk in kroegen, dat is gisteravond nog uitgeprobeerd in Haarland. Okay. En daar doen heel veel mensen toch aan mee. Ja, zeker als ze wat op hebben. Hè? Een... Ja, nou ja, maar goed, je moet nee, een zo grapje. Tokken, natuurlijk. <laughs> Krijg jij van mij een drankje? Ga jij even tien sms'jes sturen? Ja, waarom? <laughs> nee, ja. hey, maar um, ik zag ook al dat een aantal prominenten uh, mee hebben gedaan. Uh, Ruud Gullit, Arthur Nieuwman, uh, Piet Keur. Ja, dat zijn ook niet de minsten. En hebben inderdaad allemaal een band met Haarlem. Hoe hebben jullie uh, hun zover kunnen krijgen? Nou ja, dat is uh, gegaan door de, de stichting die is opgericht deze week. Stichting Hart voor Haarlem. Uh, met ook de website www.hartvoorhaarlem.nl Um, ja, die stichting is deze week opgericht. En uh, die hebben de mensen die daar nu aan het werk zijn, het coördinatiecentrum op de club, die hebben contact gelegd met uh, een aantal oudspelers spelers En uh, gevraagd of ze uh, de actie willen uh, sympathiseren, ondersteunen. Ja. En uh, nou ja, we hebben nu twee ambassadeurs, waaronder Martin Haar, oudspeler speler en nu assistent-trainer van, uh, van AZ. En die uh, zal als ambassadeur optreden de komende tijd. Oké. Okay. En uh, Jefri van der Wiel, die zag ik gisteren nog tegen Italië spelen. Ja, Gregory van der Wiel ook. Oh, sorry, Gregory, ja. Als, uh, als oud-Hanom-speler. Uh, oud dus uh, Nee, nou ja, dat wordt, wordt breed gedragen, dus dat is alleen maar mooi. Ja, maar ja, zo iemand als een Ruud Gullet, hè, die heeft natuurlijk geld zat. Ik zou denken, kom op, joh, Ruud, uh, die drie ton, kom op. Of, of is dat een beetje te, te enthousiast van, uh, van deze kant? Eh, uh, dat, dat, dat ben ik bang van wel, ja. <laughs> ja, nou ja, ik bedoel, uh, Die man heeft uh, geld zat. Ja. Nou ja, kijk, het is, het is, uh, ja, ik, ik kan niet eens op portemonnee kijken en, en ik weet ook niet wat, uh, wat, hij verder, uh, wat hij verder doet. Ik vind het lang prachtig dat hij de actie ondersteunt. Ja, dat is ook wel. En, uh, en, en uh, zich daar uh, zijn naam aan wil verbinden. En ik denk dat het ook alleen maar uh, hartstikke goed werkt, ook naar buiten toe. Ja, en uh, ja, nog een paar weken. Wel, zijn er nog meer acties de, die jullie gaan uh, plannen? Nou ja, het, het, het, het, het, er staan nog wel dingen op, op, uh, op, op, uh, op het programma. Maar die moeten nog allemaal nog worden, worden verder rest worden uitgewerkt. Mm -hmm. En uh, ja, de komende weken wordt het sowieso via de website hartverhalen.nl uh, alle acties bijgehouden. En uh, ja, we zullen ook naar buiten treden als we weer uh, weer uh, wat gaan doen. Ja, want ik wil nog één tipje van de sluier. Eentje. Een tipje van de sluier? Ja. Ehm, uh, nou, vrijdag op de thuiswedstrijd gaat ja. nog wel wat leuks gebeuren. Vrijdag op de thuiswedstrijd, oké. Okay. Dus iedereen die nu al sowieso een tientje heeft gestoord via de machtiging en een kaartje heeft ontvangen, ja. kan al erheen? Die kan al naar de thuiswedstrijd toe. En, en kunnen we wat verwachten? Ja, nou, we, we zijn wel dingen van plan op de thuiswedstrijd. Oké, okay, nou. Uh, kan je nog even vertellen hoe laat en tegen wie? Uh, Dit is komende vrijdag om acht uur uh, tegen FC Dordrecht. Oké. Okay. Altijd lastig, hè? doorrecht thuis altijd lastig. Dat bedoel ik. Daarom is het leuk voor de supporters om toch even met z'n allen te gaan kijken. Uh, nou, Pieter, Anne, heel erg bedankt en heel veel succes ook uh, uh, ja, als, uh, als supporter en uh, ja, toch wel, uh, ja, jij bent een van degenen die, uh, die toch wel de kaart trekt. Dus uh, ik wens je heel veel succes en hou ons op de hoogte. Dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Doeg. Van Arthur Conley en uh, ja, hoor je ook goede muziek in de oren bij BVC Bloemendaal tegen Schoten. Dat horen we van uh, Tjerk de Blauw. Tjerk, goedemiddag. De rust ja, maar... is uh, voorbij. Er en... ja, staan nog steeds uh, 2 0 maar het had ook makkelijk al 3-0 kunnen zijn. Het was een hele goede aanval van Bloemendaal. Het was heel veel klooster die aan de binnenkant van de paal raakte. Zo de bal eruit stuitte. Daarna was het Tim Jones die een goed schot gaf. En de doelman kon hem net redden. Daar waren een aantal serie hoekschoppen. Onder Waaronder Jeroen de Vries de keeper testte. En die kon het net onder de lat vandaan halen. Daarna was er een goede kopbal van Tim Jones naar de hoek toe. En nou, kon het kon hem ook net weghalen. Maar dat betekent wel dat Bloemendaal volop in die aanval bezig is. Om te proberen zo snel mogelijk die derde erbij te drukken. Dat betekent nu een ingooi komt aan de overkant van het veld. Voor Bloemendaal. wil Klooster op uh, paaltje, Jones. Paal heeft de bal in zijn voeten. Lastig van die bal af te halen. Ga je hem terug op Wilco Klooster? Die verliest de bal. Maar het is Beren die hem goed helpt. En die plaatsen we gelijk weer door naar, naar Tim John. De bal is de voeten. Probeer hem door te gooien naar Paul Jones. maar dat kan net niet. En is Alex Sjoerd die die bal op kan pakken. En is het gevaar geweken voor uh, Schoten. Alex Sjoerd gaat kijken hoe die een kan spelen. je die bal op de grond. Dan plaatsen we dan meteen door naar de rechterkant van het veld. Naar Sam Goonjor. Sam Goonjor heeft die bal in de voeten. Gaat kijken hoe die een kan spelen. Plaatsen we dan even terug in de verdediging. En dat betekent dat die bal uh, rond gaat uh, bij, uh, bij Schoten. Dat is niet uh, meer uh, een uh, lange bal direct maar we proberen nu te gaan voetballen. Maar ze krijgen weinig ruimte. We moeten gewoon heel eerlijk zeggen: Komt die bal dan. En dan moet Joost er achteraan. Joost Hofka Pak die bal rustig op. En kan dan kijken wat hij doet. Plaatsen dan terug naar Bas en Velzen. Bas en Plaatsen door naar Robert Leudes. Robert Leudes. Ze krijgen meteen een man bij zich. Die moet gaan kijken wat hij doen met die bal. Die plaatsen we even terug naar Bas en Velzen. Ze moeten dan door dirigeren. Doet het ook goed en Wilkum Klooster. En zo kan je er ook uitkomen. Wilkum Klooster. Plaatsen we gelijk door naar Woutersnel. Aan de rechterkant van het veld. Wouter nummer Lootse nummer komt continu uitmaken. van Wouter Snel. die bal is zijn route. We moeten het nu gaan voorgeven. Geef hem al voor. En, en daar is Paul John. En Paul John is voor. En dat is de eindtrek vandaag. Paul John die maakt het 3-0. En dat is de eindtrek vandaag. Goed en lanceer van En dat betekent 3-0 in deze wedstrijd. Zoveel heeft gebracht. Als ik jou zie, s'avonds bij het park. De auto ligt en we je lichaam. Zonder honger, zonder rennen Ik neem aan dat je nooit liefde hebt gehaald. Ook niet toen dat zo blijf. bij CFM Zandvoort en ANW Radio met Kronenburg Park. Het is half vier, we gaan even kijken naar wat nieuws uit de regio. Um, in Zandvoort, in de AJ van de Molenstraat, is zaterdagochtend om 14 november rond 8 uur uh, s'avonds een bouwstijger omgevallen door de harde wind. En een, uh, ja, een auto raakte hierbij licht beschadigd door de val. Nou, de brandweer rukte uit voor stormschade onder prioriteit 3 en demonteerde het hele stijgerwerk, die wegens werkzaamheden aan een aantal huizen stond opgesteld. Uh, verder, ja, Sinterklaas die heeft ook een bezoek gebracht uh, aan Bloemendaal, en dat is uh, gisteren geweest, zaterdagmiddag, toen uh, kwam hij aan. En zo meteen een, uh, hoorden wij een reportage van Marvin, want zij was daar aanwezig En uh, ja, over Sinterklaas gesproken. De, deze goedheiligman is vanmiddag aangekomen in Zandvoort. Gisteren ook aangekomen in Heemstede. En vandaag aangekomen in Haarlem. Dus uh, ja, we hebben geprobeerd om ze allemaal op een rijtje te zetten. Um, want ja, er zijn uh, zoveel feestelijkheden. Dat, uh, ja, dat mogen wij natuurlijk niet missen. Gaan we even naar een uh, kort sportbericht. Uh, de Haarlemse judoka Claudia Zwiers die is in Rotterdam voor de twaalfde keer Nederlands kampioen judo geworden. De 35-jarige Zwiers won in de finale van de 20-jarige Iris Lemmen. Zwiers is met haar bijna 36 jaar de oudste kampioen ooit. En tevens won geen Nederlandse man of vrouw ooit vaker het nationale kampioenschap. En Zwiers die had overigens beide records al in handen. En uh, ja, ze is dus twaalf keer Nederlands kampioen. En uh, ja, daar is ze natuurlijk ontzettend blij mee. En ze twittert al en zei partytime in Haarlem. Dus als u haar ziet, feliciteer haar dan van harte met haar twaalfde kampioenschap. Um, en uh, blijven we nog eventjes in Haarlem, want er is opnieuw een grote hennepkwekerij opgerold in de Bankertstraat. Uh, ja, Politieagenten en medewerkers van uh, een gespecialiseerd bedrijf hebben de woning al leeggehaald. En de spullen uit de woning zijn afgevoerd in de grote blauwe containers. Buurtbewoners laten uh, AB Radio weten dat enkele jaren geleden op nog geen 50 meter afstand van deze woning ook al een henneplantage is gevonden. Het ging toen om een schuur in de Jan Evertsenstraat. Nou, wilt u nog meer uh, nieuws uh, lezen of kijken of uh, beluisteren... dan kan dat natuurlijk op AB Radio of CFM Zandvoort. Check de website abradio.nl of cfmzandvoort.nl. Um, gaan we nog even naar het weerbericht hier op www.meteopagina.nl. Uh, ja, het is niet zo heel erg mooi weer. Het begon redelijk uh, droog. Maar inmiddels, uh, ja, de Sint is uh, in Zandvoort in de Korver Sporthal. En het begon gelijk weer te regenen. Uh, ja, niet zo mooi dus hier uh, in Zandvoort. Maar sowieso in de regio Kennemerland is het gemiddeld toch wel 12, 13 graden. En morgen maandag dan uh, wordt het vooral erg regenachtig en 14 graden. Nou, voor meer uh, weernieuws kijk op pagina. Nou, zometeen gaan we nog even naar het kopje van Bloemendaal. Daar speelt namelijk de Bloemendaalse hockeyclub tegen de start van de competitie. Dat is namelijk Hurley. Uh, zometeen proberen we Frits Reek weer te bereiken. Maar nu eerst de Spider-Murphy Gang met Scandal in uh, Sperbezirk. Uh, Muziek Schandaal, schandaal, schandaal. Ik hoop niet dat er een schandaal plaats heeft gevonden bij het kopje van Bloemendaal. Staat Bloemendaal voor of staat Bloemendaal achter tegen Hurley? We horen het van Frits Reek. Het is geen verbijder, Helena. Bloemendaal-Hurley kent nog de stand van 0 tegen 0. En het kunstlicht is aangestoken en de, de paraplu's zijn opgestoken. En de, de eenzame mus, een supporter gehuld in een outfit van een oranje mus, hij slaat op de trommel. Bloemendaal had ook een kans in die uh, drie minuten dat de tweede helft uit is... ...om de score te openen tegen een van de hekkensluiters uit de uh, hoofdklasse. Maar uh, de sleepoosh van Omer Meijer ging aan de verkeerde kant van de paal voor Bloemendaal... ...en voor de goede kant van de paal, voor Hurley. Uh, wat ik ook nog moet vertellen is dat Bloemendaal speelt op dit moment richting het clubhuis. En de statistieken die tonen altijd aan dat als dat het geval is... ...de doelpunten hier vallen voor onze ogen, hier uh, vlak uh, onder ons... Achter de glazen ramen van het, uh, van het clubhuis waar wij uh, mogen zitten. En uh, ja, dat, dat plekje dat wordt uh, ons benijd door vele mensen die hier in de regen met de Plus naar een wedstrijd uh, zitten kijken. Van een bloemendaal dat het wel probeert, maar dat aanvallend geen vuist kan maken. En er maar hoopt dat een bevlieging van een van de voorwaarden, misschien uh, Teun de Noor, Of we misschien wel een, een Abby Kessing. Of een, uh, iemand anders die wil opstaan, denk ik, misschien aan een Rick van kan Dat dat doorslag voor zal geven. Vooralsnog uh, is het scoren voor Bloemendaal heel erg moeilijk. Uh, ze proberen het wel, maar het is eigenlijk uh, Bloemendaal onwaardig, wat de voorhoede laat zien. We hebben gespeeld een viertal, vijftal minuten in die tweede helft en Bloemendaal staat nog steeds met lege handen. Het is 0-0 tegen Hurley. Oké, okay, dankjewel Fritreek. We komen voor vieren, zeker nog even bij je terug voor de wedstrijd Bloemendaal-Hurley. En we blijven uh, in Bloemendaal, maar dan iets verderop, want daar speelt BVC Bloemendaal tegen Schoten. Tjerk de Blauw. En waar het V3 nog staat, en hem aan de aanval opzet via Paul John, Paul John heeft de bal op zijn voeten aan de linkerkant. Plaat hem dan door richting Michel Amos. Michel Avers is in het veld gekomen voor uh, Wilco Klooster. Dat betekent dat Beren op zijn plaatsjes komen te spelen. Die is dus als uh, gaan ververen. En we dan kan nog steeds die aanval opzetten. En nu via Tim John. Tim John kan er niet bij komen, Verlies aan de bal op het middenveld. En is het schoten die er meteen uitkomt. En dan gaat Duin-Denny Zomerdijk. En dan moet Gijs zijn uh, voelgeest. Doet het ook wel heel goed. Die plaatsen hem heel goed. Uh. En dan plaatsen hem rustig door naar Joost. Joost Hofke, Joost Hoffke, De bal aan zijn voeten gaat kijken waar hij heen gaat spelen. Verliest dan heel simpel die bal op. Uh, op. Uh, uh, uh, uh, op uh, de, de, de, de. De nummer 10 uh, uh, massaal. En dat betekent een vrije trap voor uh, de schoten. Die wordt snel genomen hier. De bal moet terug. De bal moet een aantal terug. Uh, Medertsen terug. Zegt de scheidsrechter. En Dan moet hij opnieuw genomen worden. Dus komt die bal dan ook weer? Is weer weer een spel via de nummer 6, Daniel Schutter. Daniel Schutter plaatst dan naar Patrick Meijer. Patrick Meijer heeft de bal in zijn voeten. Gaat kijken Die doet. Kan plaatsen dan een klein tikkie breed. En dan moet die bal weer terug in de verdediging van Schoten. Schoten wat is dus verweerd. Aan te vallen, maar nog kleine gevaren voor het doel van Bas en Welze. Komt Patrick Meijer weer aan de linkerkant van het veld. Heeft die ballen voeten. Moeten we dan op plaatsen. Wouter Snel zit er goed tussen. plaatsen hem meteen door naar Jeroen de Vries. Jeroen de Vries kan ruimte gaan maken. Heel goed. Is het Tim Jong De ballen de voeten? Tim Jong plaatst hem gelijk door. Verweerde hem door te plaatsen naar Wouter Snel. Maar de scheidszetter zat er tussen. En nu is het wederom om uh, Tim Jong die die wel goed oppikt. En uh, um, al die Poorsche spelers. En plaatsen hem dan door naar Michel Abrahams. En Michiel Abrahams staat net buitenspel. Maar het was een goede aanval van Bloemendaal. En het was één keer raken en meteen door. Ja, en dan uh, heb je het heel moeilijk als verdediging zijn. Kan Schoter die bal oppakken? Patrick de bal in zijn voeten. Plaatsen dan een klein kindje binnen naar Daniel Schulze. Daniel Schulze probeert dan weer. Uh, probeert dan uh, Mo Massaal te bereiken. Die plaatsen dan door naar Donnie Groenendijk. Die zijn één keer voor die bal. En dan komt Patrick Meijer. Patrick Meijer plaatst die bal terug. En dan uh, komt het schot van uh, Schoter. Maar die gaat ver en ver over. En dat betekent dat het gevaar geweken is uh, voor Bas en Welsen. En dat die bal dus ver en ver over, over het uh, hek heen is. En dan moet die gehaald worden en de scheidsrechter die zegt even wat. Ik weet niet wat er aan de hand was, maar. Geis uh, uh, uh, volgeest. die maakt de scheidsrechter er ergens op, op, op herkenbaar. Maar was zegt: Rustig aan, jongens, rustig aan. We staan 3-0 voor en dat betekent dat die bal uh, genomen kan gaan worden. En dat is hier uh, dat uh, Joost vraagt of die bal uh, erin mag. En die bal die gaat dan terug naar Was er wel Daar moet hij genomen gaan worden. Ja, was van Welze pakt rustig die bal op. Legt hem neer om hem uh, weer in het spel te gaan krijgen. Dit gaan we nog even meenemen. Kijken of het, of het een goede aanval kan worden voor Roemenaal. Loemenaal wat soeverein deze Op het moment dat het uitspelen is met een 3-0 voorsprong. van die was van Bas van Velsen. Gaat dan naar richting Paljon. Kan Paljon erbij komen. En nee, Paljon kan er niet bij komen. Trouwens ze werden niet goed corrigeerd. En dan weer die bal op te pakken. Dat lukt niet. En dan moet Tim Beren gaan corrigeren. Tim weer het hem terug. En hij naar Bar, en uh, dat is een woede van Wassen Welze. En is die bal nog niet weg uit die verdediging. En dat betekent dat de uh, scholen weer eronder aan kan opzetten. Via de nummer 7, George Shortspelser. George het is dan goed Jeroen de Vries die ertussen komt. Met de sliding. En Shortspelser uh, maakt een rare schietbeweging nog. Maar dat heeft geen enkele zin. Want die ballen zijn lang weg. Dus aan de rechterkant Tim Beren. Tim Beren heeft die ballen zijn voeten. Gaan meters gaan maken. Doet het er ook. Moet het nu gaan plaatsen? Op paaltje. Op paaltje. Op paaltje. Lijkt me terug aan Tim Beren. Tim Beren. Meteen weer naar paaltje. En nou staat Wouter buitenspel. En dat betekent dat we hier de gespeeld hebben. Een klein half uur. Met de stand uiteraard 3 tegen 0. Ja, 3 tegen 0. Dus de winst kan buiten. Bijna niet meer uh, ja, uit de handen glippen van BVC Bloemendaal. Tegen voetbalclub Schoten dus. En we hebben een uh, directe lijn met uh, Zwarte Piet uit de Koorverhal, die op dit moment uh, ja, is uh, in Zandvoort. Want Sinterklaas is vandaag aangekomen. Ik wou bijna zeggen, we hebben, een, uh, we hebben de Piet in de uitzending. Uh, Zwarte Piet, goedemiddag. Goedemiddag mevrouw, met wie spreek ik? Ja, u spreekt met uh, Lena van den Haak van de lokale oh, Omroep. Oh ja, jou ja, ken ik natuurlijk nog. Heel goed, Lena. Ja, van vorig jaar zeker nog. Ja, daar heb ik ook gesproken, klopt. Ja, inderdaad. En hoe bevalt het weer om in Nederland te zijn? Nou, het begon vandaag regenachtig. Gisteren kon je natuurlijk zien op televisie waar de die waren overboord geslagen. Ja, dat maar was het erg. Is het is hartstikke mooi weer geworden verder vandaag. En uh, ja, Sinterklaas is natuurlijk zeer tevreden dat hij weer in Zandvoort mag zijn. Nou, dat is fijn om te horen, want ik zag dat er enorm veel kinderen waren op het... Uh, uh, op het uh, ja, hoe noem je dat? Bij dat plein? Bij de rotonde? Bij de rotonde op het strand waren heel veel kinderen en ouders. Ik denk niet dat ik het red om die vanavond allemaal cadeautjes in de schoen te stoppen. Maar gelukkig zijn we met ruim 50 pieten daar zelf voor gekomen. Dus dat moet denk ik wel goed komen. Dat denk ik wel, ja. Nou, op het moment is Sinterklaas, zoals je al in de koor vooral. Hij doet zijn laatste rondje en dan gaat hij weer verder. We hebben net een mooie dansje gezien van de kinderen. En ja zoals je het hoort is die ook hartstikke druk. Ik weet niet of de achtergrond geluid het hoort. Nou, niet heel goed. Maar ja, ik neem aan dat het wel ontzettend druk daar is. Ja, er waren kaartjes in de voorverkoop 250 kaarten. En die zijn allemaal verkocht uiteindelijk. Zo. Nou, de ouders er ook bij gezellig. Dat gaat het hartstikke goed hier. Nou, dat is mooi om te horen. Maar de Sint zal wel moe zijn van zo'n lange reis. Dat is hij zeker weten. Daardoor gaat hij zo direct weer rustig. Op Amerigo stappen en richting zijn slaapvertrek, denk ik. En waar slaapt hij dan? Ja, dat, dat, dat, dat ga ik toch niet zeggen? Slijks kom je daar langs. Ja, dat vind ik wel, eigenlijk wel spannend. Nee, dat kan niet. Oh, jammer. Nee, nee want hij nee, moet nee, natuurlijk nee, ook nee, werken, maar. hè? Ja, daarom. Nee, ik begrijp het. Ja, ik moet het. zeggen waar Sinterklaas slaapt. Oké, okay, nou, ik ga hem ook niet lastig vallen, hoor, dan. Nee, oké, okay, oké, okay, gelukkig maar. Nee. Hij nee, Sinti moet vanavond weer op de daken lopen samen met Amerigo en alle Pietjes erbij. Ja, hij heeft een zware kluif, want ik las net op meteopagina.nl dat het uh, wel gaat regenen vanavond. Oh, oh. Oh, nee, dat is niet te hopen. Nee, dus uh, misschien moeten we wat voorbereidingen treffen door uh, dat, dat, dat uh, de hoeven goed geslepen worden van Ameriko? Nou, ik denk dat Sinterklaas en de Knechtpieter wel uh, rekening mee hebben gehouden. En uh, als je dan wat uh, hooi neerlegt of uh, wat stro neerlegt in een uh, mooie wintertijd voor Ameriko... Dat, dat, dat, dat hij dat wel fijn vindt. Oké, okay, dus dan uh, ja, dat is wel goed voor het paard. Ja, ja. ja. Oké, okay, nou prima. Nou, ik wens dan jullie nog heel veel plezier in de, spor in de Corver Sporthal. Ja, dat gaat zeker weten lukken. En uh, nou, ik hoop, uh, ik hoop dat ik jullie dan nog uh, deze weken zie, maar het zal wel druk worden. Als je je dus schoen zet vanavond komen we langs Oké, okay, ja maar dan slaap ik. Oh ja, we zien jou ja, wel. Oh, ja dat is waar. <laughs> ja, nou heel veel uh, plezier nog. En doe de goed ja. aan alle andere pieten. Dat, dat zal ik doen, Lena, Dankjewel. Graag gedaan. Oké, okay, fijne dag nog. Insgelijks. Hoi. Dag. Nou, dat was dus uh, de Belpiet. En het gaat dus hartstikke goed bij de Korver sport, Sporthal met uh, Sint Die dus aan is gekomen hier in Zandvoort. Zometeen uh, gaan we nog eventjes terug naar uh, ja, Bloemendaal. Waar de voetbalwedstrijd en hockeywedstrijd aan de gang zijn. Maar nu eerst. T-Rex en Mark Dunn met Get It On. op de sportvelden van Zuid-Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Want, nou, dat is een doelpunt. En die is gevallen bij Bloemendaal tegen uh, Hurley. Fritrik. Ja, de, het doelpunt is inderdaad uh, gevallen. En Bloemendaal uh, leidt uh, met 1 tegen 0. Een strafcorner variant... Uh, Leidde tot een verwarrende situatie in de doelmond uh, vlak voor uh, keeper Peter van Baak. Uh, daar was een overtreding geconstateerd door een van de scheidsrechters. En de, de strafbal werd benut door Teun de Nooyer. Dus de druk van Bloemendaal is eigenlijk een beetje van de ketel. Maar daarna was het Hurley wat de klok sloeg. En het was toch uh, moeilijk te verkroppen voor... Uh, de trouwe Bloemendaal-fans dat heel Bloemendaal in de cirkel terug werd uh, gedreven. Maar de tegentreffer uh, vooralsnog, zelfs na drie strafcorners, uh, blijft uh, vooralsnog achterwege. Hully uh, drinkt aan, Bloemendaal uh, verdedigt de 1-0 voorsprong dankzij de strafbal benut door Teun de Nooijen. Turn de dus de held tot nu toe bij Bloemendaal tegen Hurley over het, uh, bij het kopje. Na het nieuws gaan we nog even terug. Want uh, ja, we willen natuurlijk zeker weten dat deze zeker uh, zege uh, veilig gesteld is. Uh, dankjewel Frits Reek. En we gaan naar het einde van de wedstrijd van BVC Bloemendaal tegen Schoten. Heb ik het natuurlijk over voetbal. 3-0 was de laatste stand. Hoe staat het er nu voor, Tjerk de Blauw? dat is nog steeds uh, 3-0 in het voordeel van Bloemenal. Dankzij drie goals natuurlijk van uh, Paul Joan. Dat kan je onduidelijk stellen. Een trick uh, deze week. Vorige week twee en deze week drie. Dus dan kunnen we zien hoe belangrijk hij geworden is voor het team van Bloemendaal. Sinds zijn terugkomst eigenlijk. Uh, na zijn zware blessure. En uh, dat betekent gewoon dat Bas Welse die bal kan oppakken. Daar, uh, die probeert hem daar door te gooien naar Michel Abrams. Michel Abrams heeft de bal in zijn voeten. Krijgt dan de nummer vier achter zich aan. De nummer vier van uh, schoten Michael Traxel. Dus Michel Abrams die die bal uh, kan behouden. Maar Michael Traxel die kan hem toch nog over de zijlijn heen glijden. En dat is er al zijn, Paul John, die dus ja, een hele tijd uit de relatie geweest is wegens een, een, een, een spierenscheuring maar nu volledig terug is. En elke wedstrijd uh, gewoon uh, scoort eigenlijk. Sinds hij uh, terug is in het veld uh, uh, is er dus ja, niet, meer, uh, niet meer verloren de Bloemendaal. En dat betekent dat Bloemendaal deze wedstrijd gewonnen heeft met 3 tegen 0. Want de scheidsrechter fluit nu voor het einde. Oké, okay, 3-0 en we hebben genoten, hoor ik al op de achtergrond. En zometeen, dus Jerk de Blauw nog met uh, een van de spelers of met de trainer over uh, ja, de evaluatie van deze gewonnen wedstrijd. In de grootste staat is er in Wien war Vienna wo er alles tat Er hatte Schulden deiner Trank, doch in liebten alle Frauen Und jeder rief, come and rock me Amatheos Er war Superstar, er war popular, er war so exaltier Because er hatte Flair, er war ein Metodose, war ein Rocky Idol Und alles rief, come and rock me Amatheos Het was nur plastic money in Die, Mode, die banken tegen Woher die Schulden kamen war wohl jeder man bekannt Er war een mann der Frauen Frauen liebten seinen Punk Er war een superstar Er was so populär. Er war zu exaltiert, Genau das war sein Flair Er war ein virtuose War een Rocky Idol Und alle suchten Heute cap rock me up